en dat zien we dan ook elk jaar gebeuren... dat mensen gezond en wel de instelling verlaten. Ja. Ik wil je bedanken voor dit, voor dit duidelijke interview. We hebben heel veel gehoord van jou. En jammer genoeg is er niet meer tijd. en Zouden we graag nog door willen praten met je. Maar we hebben in ieder geval gehoord van jou... wat verslaving is. Ja, welke oorzaken en gevolgen verslaving heeft. Welke fase ook iemand met een verslaving doorloopt. De gevolgen ook van de verslaving op de omgeving...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 Clubs in de hoofdklasse van het amateurvoetbal hebben voor miljoenen de belasting ontdoken. Volgens de Belastingdienst is de fiscus de laatste vijf jaar 6,5 miljoen euro misgelopen. Vijftien clubs kregen elke naheffing van 100.000 euro. Ze hadden gesjoemeld met betaling aan voetballers. Er waren ook clubs die bij de exploitatie van hun kantine en bij de kaartverkoop de omzetbelasting ontdoken. Maar acht van de 84 amateurclubs hadden hun financiën op orde, zo bleek na de controle. De provincie Limburg gaat onderzoeken of werkzoekenden als stewards op de bussen van Veolia kunnen meerijden. De provincie hoopt dat het daarmee in de streekbussen veiliger wordt. De laatste tijd is er veel agressie in de bussen van Veolia. Vrijdag werd een buschauffeur in Heerlen ernstig mishandeld. Werklozen zouden wel allerlei kwaliteiten moeten hebben voor ze als steward aan de slag kunnen. Volgens een Limburgse gedeputeerde moeten ze goed met mensen kunnen omgaan en stressbestendig zijn. Volgende maand wil de provincie het onderzoek afronden en met een plan komen.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 Met de oranje marsen vieren de protestanten de overwinning van Willem III op de katholieke Jacobus van Engeland. Het weer vanavond en nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af tot 14 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, maar kan vooral in de middag ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt ongeveer 24 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm. Dit was het NOS. with you.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 Geboren hier werd ich begraben hab Ohren, weißen bart und sit im garten meine 100 enkel spielen auf dem rasen wenn ich so daran denke kann ich es eigentlich kaum erwarten der levent ritme van zandvoort ook op TV. tv zfm text tv op kanaal 45 45C. you. Yeah.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 Met het prachtigste verhaal. Oh, God, wat is lief. Gisteren, Gisteren hadden we Ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode.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 This time I